Het herderinnetje en de schoorsteenveger Op de grote ouderwetse kast in de hoek van de kamer kwamen s'nachts alle poppetjes en beeldjes tot leven. Daar waren allereerst een snoezig herderinnetje en haar vriendje de schoorsteenveger met zijn laddertje. Omdat ze allebei van porselein en allebei breekbaar waren, hadden ze besloten om te gaan trouwen. Maar het zat ze niet mee. De grootvader van het herderinnetje, een oude Chinese pop, had andere plannen. En hij zei tegen zijn kleindochter... Zie jij daar boven op de kast die mooie houten soldaat staan. Dat is de oppergeneraal sergeant-majoorscommandant. Hij is een hoge piet in het leger en hij wil met je trouwen. Maar grootvader, ik vind hem een oude giezel en hij is niet eens op porselein. Ik wil met de schoorsteenveren trouwen. Met die pietjes meerpoets, daar komt niks van in. De oppergeneraal sergeant-majoorscommandant is veel degelijker. Hij is nog uit het goede oude hout gesneden, maar geloof ik. Vannacht nog zullen jullie trouwen om klokslag twaalf uur. Toen barstte het herderinnetje in tranen uit... en de schoorsteenveger wist zich geen raad... want hij was al jarenlang verliefd op haar. De klok, die in de andere hoek van de kamer stond... tikte meewarig en begon vervolgens te slaan. Luister, het is al tien uur. We moeten vluchten. Laten we de wijde wereld intrekken. De wijde wereld is wel groot... maar als jij wilt gaan, dan ga ik natuurlijk mee. Laten we eerst maar eens van de kast afklimmen. Hier is mijn laddertje. Pas op dat je niet valt, want dan breek je. Even later stonden ze op de grond. Maar toen ze omkeken naar de kast, stroken ze geweldig. Alles en iedereen was in reparoer. De twee hertenkoppen op de hoek van de kast stonden te bladen. Ze gaan er vandoor, ze gaan er vandoor. <racht> we zitten vast in de kast. <racht> we kunnen ze niet tegenhouden. Vandoor. En de oppergeneraal sergeant majoorscommandant stond de stampvoeden van kwaadheid en sloeg met zijn legerstaf tegen de grond. Wat zijn dat voor manieren, zeg! Zij was aan mij beloofd en nu gaat ze met een ordinaire scorestriveren ervan door. Wat zullen we nou beleven, zeg? Er bestaan vandaag de dag geen gezag meer, geen gehoorzaamheid meer. Ook de oude Chinese grootvader was geweldig opgewonden. Kom terug, jullie, kom onmiddellijk terug. Je moet me de oppertrouwen. Dat heb ik hem beloofd. Die schoorsteenveger kan nog geen droge boterham voor je verdienen. Wat verbeeldt hij zich wel? Oh, lieve help, wat moeten we doen? Kijk eens hoe boos grootvader is. Gelukkig was het schoorsteenvegertje een kortdate jongen. Hij trok haar mee in de onderste la van de kast, die op een kier open stond. Kom maar, hier zijn we veilig. Hier zullen ze ons niet vinden. En als ze allemaal slapen, dan vluchten we. Maar hoe dan? Hoe komen we de deur uit? Ik weet wel een weg om buiten te komen. Voor mij is dat mijn dagelijks werk. Maar voor jou is dat heel wat anders. je bent er eigenlijk veel te mooi voor. Je zult net zo smerig worden als ik. Oh, je bedoelt de schoorsteen. Nou, wat jij kunt, dat kan ik toch zeker ook. En als we boven zijn, dan wassen we ons in de regen. Dat is heel makkelijk met porselein. Dat is zo weer schoon. Kom, laten we eerst maar wat gaan slapen. Ah, mijn boffen... In deze la liggen de servetten. Zal ik je lekker instoppen? Nadat ze een paar uur geslapen hadden, werd het schoorsteenvegertje wakker. Hij gluurde over de rand van de la. Alles was rustig en iedereen sliep. Toen maakte hij zijn vriendinnetje wakker... en samen slopen ze naar de kachel die gelukkig uit was. Kom mee. Kom mee naar binnen. Ik hou het deurtje open. Weet je wel zeker dat je durft? Het is een lange weg naar boven, door die schoorsteen. En ben je niet bang... En we zullen verdwalen in de grote wijde wereld? Als jij bij me bent, dan ben ik niet bang. Maar hoe komen we uit de pijp? Bovenin zit een gat. Als we daar doorheen zijn, dan zie je de hele stad. En dat is dan maar het begin van de wereld. De weg was lang en donker en moeilijk. Maar ze hielden dapper vol. Boven kroop de schoorsteenveger het eerst door het gat... en trok toen zijn vriendinnetje omhoog. Kijk, dit is nu de wijde wereld. Waar zullen we heen gaan? Zeg, wat krijgen we nou? Jij gaat er niet huilen. Kijk eens hoe mooi de sterren zijn. Ja, ik vind het wel mooi. Maar het is zo ontzettend groot. Zo had ik het me niet voorgesteld. De sterren zijn licht, maar de rest is zo donker. Ik wil terug naar het tafeltje onder de spiegel waar we stonden. En een grootvader. Hoe kun je dat nou zeggen? En de oppergeneraal Suzanne major, commandant dan? Wil je dan met hem trouwen? Ik zal nooit met iemand anders trouwen dan met jou. En dat weet je best. Maar de wijde wereld is te groot voor ons. Als je nog een beetje van me houdt... breng me dan alsjeblieft weer terug. En ze snikte zo hardbrekend... dat het schoorsteenverentje niets anders kon doen dan dat terugbrengen. Maar wat een schrik... Midden in de kamer lag de oude Chinees op de grond. Hij was gevallen toen hij hen achterna wilde gaan. Oh, wat vreselijk! Grootvader is in stukken gebroken! Dat is onze schuld! Zij knielde bij hem neer en aaide over zijn baard, die gelukkig nog aan zijn hoofd vastzat. Zijn rug en zijn benen lagen net verderop. Je grootvader kan heus wel weer gelijmd worden. Wees nu maar kalm en kom mee. Dan klimmen we weer op de kast. Ze stonden er nog maar net op toen de kinderen de kamer binnenkwamen. Chinees is van de kast gevallen. Wat zou die gedaan hebben vannacht? En kom jij eens naar ons herderinnetje kijken? Ze is helemaal zwart. Als je niet beter wist, zou je zeggen dat ze met het schoorstevegetje mee is geweest. Er bestaat een gezegde dat luidt: Kinderen en gekken zeggen de waarheid. Maar de kinderen wisten zelf niet hoe dicht ze deze keer bij de waarheid waren.